VN-missies in Afrika moeten worden gebruikt om mensensmokkel aan te pakken vindt de VVD. Het mandaat van de missies moet daarvoor worden aangepast. Nu mogen bijvoorbeeld de Nederlandse militairen in Mali niets doen tegen mensensmokkel, terwijl veel bootvluchtelingen op de Middellandse Zee via dat land reizen. Volgens VVD-kamerlid Ten Broeke zijn er militaire acties nodig om de smokkelaars hun netwerken en hun routes aan te pakken. Hij zegt dat de opbrengst van mensensmokkel onder meer wordt gebruikt om terrorisme te financieren. In Brussel ...wordt vandaag topoverleg gehouden... ...over de vluchtelingenproblematiek rond de Middellandse Zee. In de Amerikaanse stad Waco in Texas... ...zijn bij een schietpartij tussen vijf motorbendes... ...zeker negen doden gevallen. Honderden leden waren in een restaurant bijeengekomen... ...om conflicten over ledenwerving en werkterreinen uit te praten. Het gesprek ontaarde in een vechtpartij en vervolgens een vuurgevecht. De politie van Waco pakte drie bendeleden op... ...en nam ongeveer 100 vuurwapens in beslag. Hoofdredacteur Jules Paradijs vertrekt per direct bij de Telegraaf. Aanleiding is vermoedelijk een conflict met de directie van de Telegraaf Mediagroep... die verschillende katernen van de krant, zoals Telesport en Privé, wil verzelfstandigen. De redactie verzet zich daartegen. Jules Paradijs heeft 29 jaar bij de Telegraaf gewerkt... waarvan 6,5 jaar als hoofdredacteur. In Den Haag zijn 27 woningen ontruimd na een explosie in de kelder van een flat. Niemand raakte gewond, wel is een stuk muur van het complex aan de Kade weggeblazen. De oorzaak van de explosie is onbekend. Er brak brand uit, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. De gemeente onderzoekt of het flatgebouw nog stabiel is. In een jachthaven in Wel in Noord-Limburg zijn drie boten uitgebrand. De oorzaak is nog niet bekend. Een van de boten is gezonken. De afgelopen half jaar zijn er meer bootbranden in Limburg geweest. Zeker drie daarvan waren aangestoken. Het weer, de dag begint in het zuidoosten nog met zon. Maar vanuit het noordwesten gaat het regenen. En het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Man nu zie FM in de ochtend. Man and don't you say the sun is shining just for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 is ZFM. my mind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 Uit de oorlog, ga de club Mijn oren die piepen, gooi God sympathiek Ik ben brak als de president Ik heb gedenkt, Geef mij uw buurproven Voelde mij maar ja, het als elke boom King van de club, king Stefan. Ik nam het als een man kon het handelen, Tot de volgende ochtend, de kant Zwaar in mijn en we gingen door Maar er was geen goud bij de regenboog Hoi, ik ben brak Obama En ik hou van Tandedown, Tandedown. So let's Er zat het iets aan de Deze lieve, deze lieve, deze lieve, deze lieve. Doe mij bij. Deze lieve, deze lieve Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Morgen zie je me weer met crew. mijn crew. Meisje aan in de Jamie Woot. Super slecht gaan in de witte zoek. Molly poppen terwijl het niet hoeft. Helpen je mij terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in mijn weg. Waar zet een molle in mijn schoen. de dom in mijn hoofd. I'm a misfit kid, kind, kind, kind. Fast machine never stops. I'm a misfit kid. Maybe he's a mantra Keep your mind in trust It could be the silence Oh Love all over the world. I